8 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. In het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia zijn twee mensen levend aangetroffen. Het zijn een man en een vrouw uit Zuid-Korea... die meer dan 24 uur in een hut van het schip hebben vastgezeten. Het stel dat op huwelijksreis was, werd gevonden en bevrijd door brandweerlieden. Zo'n 40 mensen staan nog als vermist geregistreerd. De Costa Concordia voer vrijdagavond bij het eilandje Giglio... in de Middellandse Zee op een rots- en kapseisde.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 In de Roemeense hoofdstad Boekarest is de oproerpolitie slaags geraakt met anti-regeringsbetogers. Die protesteerden voor de derde dag op rij tegen de bezuinigingen die de regering van president Basescu doorvoert. Tientallen betogers gooiden met stenen naar de politie die traangas gebruikte om de menigte uiteen te drijven. De regering heeft de salarissen van ambtenaren met 25% verlaagd en heeft de belastingen verhoogd. De maatregelen zijn volgens de regering nodig om de klap van 2009 op te vangen... toen de economie met zo'n 7% kromp. Ook in andere Roemeense steden waren protesten tegen de bezuinigingen. De politie in Kosovo heeft meer dan 140 mensen gearresteerd... bij demonstraties die waren gericht tegen Servië. Op verschillende plaatsen bij de grens probeerden betogers verkeer uit Servië tegen te houden. De politie zette traangas- en waterkanonnen in... De demonstraties waren georganiseerd door een Kosovaarse partij... die gericht is tegen elk contact met het buurland. Onder de arrestanten zijn vijf parlementsleden van deze partij. Kosovo heeft zich in 2008 onafhankelijk verklaard van Servië. Dat wordt door iets minder dan de helft van de VN-lidstaten erkend, waaronder Nederland. De regering in Nigeria heeft nog geen akkoord bereikt met de vakbonden over de hoge brandstofprijzen... Die zijn op 1 januari meer dan verdubbeld doordat de regering vanwege bezuinigingen de brandstofsubsidie heeft afgeschaft. Afgelopen week bleven uit protest veel winkels, banken en benzinestations dicht. De vakbonden hadden gedreigd om met een staking vandaag ook de olieindustrie lam te leggen. Maar omdat de onderhandelingen met de regering worden voortgezet gaat die staking vooralsnog niet door. Voor de kust van Zuid-Korea zijn bij een ontploffing op een olietanker zeker drie bemanningsleden om het leven gekomen. Het schip is na de ontploffing gezonken. Acht opvarenden worden nog vermist. De kustwacht kon vijf anderen wel redden. En over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Het schip had eerder brandstof afgeleverd in de haven van Incheon aan de westkust van Zuid-Korea.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 Het weer, het blijft in het noorden bewolkt. In het midden en zuiden komt in de loop van de dag de zon tevoorschijn. De temperatuur ligt vanmiddag tussen 4 graden in het oosten en 6 in het westen. Morgen in het hele land zonnig en dinsdag neemt de bewolking weer toe. Dit was het NOS Journaal. Stel, er zijn twee fabrieken. Bij beide fabrieken werken aardige mensen, ze maken mooie dingen... en meer dan genoeg winst. Alleen die ene fabriek doet het net anders. De spullen die ze maken zijn recyclebaar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 Zeeraaf, stinker, palingdief, schrokker, komt te kloppen. De aalscholver heeft veel bijnamen, van de meeste niet bijster positief. Je kunt geruststellen dat deze viseter last heeft van een imagoprobleem. De aalscholver is een van de eerste broedende vogels in Nederland. Hun broedseizoen start al in januari en je kunt nu dan ook volop aalscholvers zien met een knalgele vlek bij de snavel, een witte wang... en ook een heldere witte vlek op de flank, het broedkleed. Een vliegende aalscholver is makkelijk herkenbaar. Een sigaar met vleugels. Of natuurlijk met halfgespreide vleugels, zittend op een paal of in een boom... om even op te drogen na een duik. De... Aalscholver stinkt stuitender en afstotender dan alle vogels. Zijn gestalte is walgelijk, zijn geluid schor en hees en zijn eigenschappen min. Zo staat de lezing in een zoologisch standaardwerk uit begin 1800. Omdat aalscholvers beschouwd werden als concurrenten voor de vissers... werden ze eeuwenlang overal in Europa bejaagd en verjaagd. En met succes... In de jaren zeventig was hij daardoor grotendeels verdwenen. Volgens Menobart van Eerden, ecoloog van Rijkswaterstaat, is de aalscholver het slachtoffer van zijn imago. De viseter eet nauwelijks aal, maar vooral kleine vissoorten als pos en blankvoorn. Maar van waar dan eigenlijk die, nou, die bijnaam komt te klopper? Die term is te danken aan het vaak wat onhandige opstijgen van het water. De aalscholver neemt als het ware een, een aanloopje op het water... en raakt bij de of nog een paar keer met zijn achterwerk het wateroppervlak. Mocht een andere aalscholver dit tafereel aanschouwen... dan komt een andere voor vogels bijzondere eigenschap goed van pas. Aalscholvers kunnen namelijk als geen ander met hun ogen draaien. Goedemorgen. Wat wij al lang wisten is nu inmiddels wetenschappelijk onderbouwd. Van natuur word je beter. Sinds kort is er een leerstoel natuurbeleving, beleving en waardering van natuur en landschap. En zometeen komt de enige bijzondere hoogleraar aan deze leerstoel van de Rijksuniversiteit Groningen hier bij ons langs om te vertellen hoe beter je eigenlijk wordt van natuur. Hoe groener, hoe gezonder dus. Maar hoe doe je nou een beetje groen boodschappen? En is duurzaam altijd duurder? Antwoord daarop krijgt u zo. Verder gaan we ooievarstellen en apisch kijken. Dit en meer. Wij zijn Meno Bentevat en Janine Abring. En tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Dat was het snelle deel uit het Concertino in C groot voor pianoforte en strijkers van de Duitse componist Joseph Haydn. Uitgevoerd door het Eduard Melkes Ensemble met als solist Jurk Ewald Deler op pianoforte. Vroeger, toen de winters nog streng waren en de aardbeien nog naar aardbei smaakten. Toen waren ooievaars nog gewoon trekvogels. Ja, maar tegenwoordig blijven steeds meer ooievaars de hele winter in Nederland hangen. De Stichting Ooievaars Research and Know-How, kortweg Stork, wil graag weten... hoeveel ooievaars er in de winter in Nederland doorbrengen. En daarom is dit weekend een telling georganiseerd. Ziet u ooievaars, geef het dan door. Rob Buiter is met storkonderzoeker Dick Jonkers ooievaars gaan kijken langs de vecht. Waar in de achtertuin van een stel woonarken regelmatig ooievaars zitten. Zullen we eens even bij deze ark aanbellen? Ja. Ja. ja. Ze zitten min of meer in de achtertuin van deze mensen. Moeder. Goedemorgen. Goedemorgen. Even voorstellen. Dick Jonkers. Ik zag hier ooievaars zitten. Ja. Ik weet niet waar je wil kijken. Maar je kunt beter in het veld gaan staan. Of op het water. Hoor je? je hoort ze klepperen. Ja, je hoort je klepperen nu. Ja, ja. Nou, het is natuurlijk heel zacht weer nu. Fantastisch. En de zon die schijnt. Dus ze hebben het echt in de bol nu. Ja, ze gaan niet weg hè, in de winter. Nee. Niet meer. nee Maar ze worden ook gevoerd of zijn ze onafhankelijk? Nou, ja, we hebben ze wel gevoerd, maar daar ik, ben ik zelf niet zo blij mee. Nee, dat, dat is, kan ik uh, me voorstellen. Dat, dat wilde mijn, even... uh, mijn ex-vrouw. Uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> Eendags kuikens. Ja. Die haal je dan bij de dierenwinkel. Ja. Dus er gingen kilo's doorheen. Ze houden hou nou zo op, joh. Want deze <laughs> ze zelf ineens. Ja, natuurlijk. Je moet het zelf doen. Ja, ja. het zelf doen. Ja. Maar ze vonden het zielig. Ja, als je dierenvriend bent, dan kan je wel eens overboord gaan. Ja, ja. ja. ja inderdaad. Ja. Ja. Maar zien we ze nou ook, dik? Ja, ik zie ze niet, maar ik... Net niet. we moeten even bij die mensen. Zijn even bij de buren uh, ja. vragen. Zijn uh, dierenliefhebbers. Oh, kijk, kijk. Geen bel, kloppertje. Goedemorgen, Goedemorgen, he? He? Goedemorgen, meneer. Mag ik me even voorstellen? Dik Jonkers, Fris. we zitten hier, ooievaars zitten hier ja. uh, voor de ja. boot. Ja. Zouden wij daar even naar mogen kijken met het telescoop via het steegertje We ja, proberen dat even af te lezen. Dit is Vares Vroege Vogels, rond buiten. Goedemorgen. Dus we zijn nu opname aan het maken ja. in verband met de wintertelling die gehouden ja. wordt. Dat zagen weer ja, hier ja. twee Ooyervaars zitten. Ik zeg ja. nou, dan moeten het nog wel Zitten dan... al jaren? Ja. Vaste gasten. Zijn, het is een vaste gasten al, ja. ik denk al een jaar of... Nou, 6, 7. Ja, dat zijn mitsers, ja. ja. Nou, dan gaan we eens even kijken. kijken. Ja. Dank u wel. Allebei gerinkt. Eén met een dubbele ring. Ja, ze zitten daar uh, boven in een, uh, in een boomnest. Ja. Dus uh, voor de verandering niet op een uh, kunstnest. Nee, de ene, dat is een bekende. En daar kan ik straks zo achter komen. want dat is volgens mij de Spanjaard. Je hebt uh, de nummers hier ja. in de regio al zo ja. in je hoofd zitten. H9 en iets met 1. En de andere is dit een beetje te ver in het licht. Het is bij jou waarschijnlijk zo'n Pavlov-reflex als jij een OEVAR ziet. Ja, gelijk, een, ja, ziet, dan, gelijk dan, kleilen, ja. Maar dan duik je ook meteen naar de telescoop om ja. de ringen eventueel te lezen. Ja, want het is natuurlijk van belang om te weten van hoe lang houdt die paarvorming in stand. En dat is zoveel vaak is dat jaren achtereen. Gelijk beginnen ze oris, te Ja, beginnen weer te klepperen. Maar dik dat ze nu al zitten te klepperen op het nest, betekent dat uh, dat ze het voorjaar in de bol hebben? Of? Nou, het kan wel, maar het is natuurlijk ook een begroetingsceremonieel. En als ze echt het voorjaar in de bol hebben, dan beginnen ze ook wel te paaien. Dat zie ik hier nog niet gebeuren. Hoe raar is het dat uh, de ooievaars tegenwoordig in de winter in Nederland blijven? Want nou ja, vroeger was dat gewoon echt een pure trekvogel. Ja, vroeger trokken ze via de Bosporus en via Gibraltar en gingen ze naar Afrika toe... En uh, toen we hier in Nederland met ooievaarsprojecten zijn begonnen... om die ooievaar weer terug te krijgen, omdat we haar scherm over hadden... toen zijn er een aantal ooievaars die zijn hier... Uh, ze leefden in gevangenschap ook, moet ik zeggen, hè? en de jongen daarvan zijn uitgevlogen. Maar het is nu wel zo dat uh, de jongen die trekken allemaal weg, of voor het grootste deel weg. Alleen die die in goede conditie zijn, die gaan niet en die gaan richting Afrika. En de oude vogels, en met oude vogels bedoel ik dat er vogels zijn die uh, ouder zijn dan een jaar... Die blijven dan hier voor het grootste deel blijven hangen en zullen ook best wat Maar Is het dan zo dat ze na verloop van tijd ontdekken van hey, je kan eigenlijk net zo goed in Nederland blijven, hier is het in de winter ook goed toeven? Nou, dat is iets wat nog eens heel goed onderzocht moet worden en vandaar dat het ringonderzoek ook zo belangrijk is. Omdat je de individuen kunt volgen, je weet alles over ze. Van ze zijn als gering, want ze kunnen alleen maar ringen in Nederland. En, uh... Dan weet je uh, van daar zijn ze geboren en daar hebben ze zich gevestigd. En uh, nou zitten hier en nou zitten ze daar. En wat natuurlijk ook leuk is, zoals hier, je kunt die partner kun je ook al vaststellen. Dat zijn, is hetzelfde paar weer. En dat was uh, op andere plaatsen ook al het geval. En wij turven weer twee erbij. Twee lang, erbij, dus, lang, dus uh, we de de twee paren in ieder geval langs de vecht. Ja. Ja. Als er daar een bochtje gaan staan, dan zit je ver van het geluid. Dan zitten we er nog dichterbij ook. Daar loopt de volgende al voedsel te zoeken in het weiland. Ja. Een eenzame ooievaar in de Worstermeerpolder. Heeft deze ook ringen, Dick? Ja, hij heeft een ring. Een 3, nee, even heeft een 8, een 1. Dus is dus 81. Het valt niet mee. Ja, dat is wat je noemt uh, een vak apart. Uh, ja, dat is een apart, ja. Ik kan me voorstellen dat jullie dat uh, dit weekend ook niet van iedereen verlangen. Dat nee, ze, uh, dat kun je eventuele niet van deze ringen verwachten. aflezen. Met een verrekijker lukt het sowieso niet, dus we moeten echt wel een goede telescoop hebben. Maar als je op zijn minst al uh, de, de plaats en het aantal vogels. De plaats, het, de datum natuurlijk, het aantal vogels. Als je de tijd erbij kunt zetten is ook wel mooi, want ze kunnen zich natuurlijk verplaatsen. Uh, dus de plaats, liefst zo nauwkeurig mogelijk. En dan kun je het beste door kijken op www.ooijervaars.eu. Daar staat ook meer informatie over de wintertelling op. En ook hoe je het door kunt geven. Deze geen ring. Deze heeft wel een ring, alleen we kunnen niet aflezen. Nee. Het is te veel met de zon en net te ver weg. En dan weer een greppeltje. Daar moet je echt moet je er ruim de tijd voor nemen. Maar we moeten de rest van de telling ook nog uitvoeren. Dus laten we maar weer verder gaan. We turven Horstermeer plus één. Ja, Horstermeer plus één, ja. Ja, langs de vechten in de Horstenmeer staat de teller dus vooralsnog op uh, vijf. Maar hoe gaat het in de, in de rest van het land? Um, be, uh, Arda van der Lee is aan de lijn. Uh, goedemorgen Arda, voorzitter ja. van de Ooievaarsonderzoeksclub Stork. Ja. Um, nou, de eerste teldag zit erop. Wat is ja. de... Wat is de tussenstand? Nou, wij zijn uh, best wel heel tevreden. We hebben meer dan 130 mensen al waarneming doorgegeven. En we staan nu, dat was dus gisteravond half elf, toen alle stemmen waren geteld, als het waar. Het lijkt wat het Songfestival. 432 ooievaars tot nu toe doorgegeven. Wel een aantal dubbelmeldingen, maar die hebben we er al uitgehaald. Uh, want de meeste mensen geven heel nauwkeurig de locatie op. Dus dat gaat vrij goed. Oh, en, en geef, want we hoorden net, je hoeft niet als, als amateur hoef je niet die ring af te lezen, nee, want dat is een beetje te veel gedoe. Nee. Maar krijg je ook wel veel meldingen binnen van de echte nou ja, zeg maar, types zoals Dick Jonkers... Die, die echt die ring ook probeert te bekijken? En... Nou ja, wel voor een deel al. Want we kunnen dus wel ook zien bijvoorbeeld... we hebben een hele grote groep uh, in Meppel. bij het oude Ojevaarsstation de Lokkerij. Daar zitten nu ja, 167 Ojevaars zijn daar gesignaleerd. Maar het blijkt dus dat daar ook al een... ...aantal ooievaars zitten die daar normaal in de zomer niet zitten. Dus die komen toch van andere plekken, maar die zijn dus al op, nou ja, op naam, op ringnummer gebracht. Dus dat is wel heel, heel leuk. Oké, okay, want ja. ze zitten dus zomers en winters, kunnen ze dus op verschillende plekken zitten? Ja, een aantal blijkt nu zo uit te zijn dat die uh, bij hun nest in de buurt zijn gebleven. Maar een aantal zijn dus ook heel duidelijk door Nederland aan het zwerven dus dat is uh, ja heel interessant natuurlijk van waar gaan ze dan heen en het lijkt erop dat ze zich wel concentreren met, met andere ooievaars. dus dan krijg, krijg je toch gouden plekken waar de buiten buitenstations zijn maar ik wil nog wel even een oproep doen, want vanuit de IJsselstreek hebben we op dit moment nog weinig meldingen. Dus uh, ik hoop dat een paar enthousiastelingen daar vandaag nog even op stap gaan. Nou, ze zullen vast wel luisteren. Want ja. daar, je, je weet dat daar uh, uh, veel ooievaars zitten. Of dat ja, is er... normaal wel. Daar zitten vrij veel ooievaars. Want het is natuurlijk de Uiterwaarden en de IJssel. Het zijn ideale ooievaarsgebieden. Het zijn natuurlijk vochtig, veel voedsel te vinden. Dus daar missen we echt nog een aantal waarnemingen. Ja, misschien zitten ze er nu niet hoor, maar we gaan ervan uit dat daar toch ook nog wel wat moet zitten. Nou, zijn het er, je was opgewekt over het aantal. Is ja, dat, vind dat ik wel dat is dus een, de eerste dag al 432. Vorig jaar zaten we op 500, nou ja, weet ik niet uit mijn hoofd precies. Het is natuurlijk wel zo dat er Maar dat is meer dan meer, of is dat het totaal, doen. vorig jaar? Ja, maar het is natuurlijk wel zo, hoe meer mensen er tellen... hoe meer er wordt meegevonden ge, ge, natuurlijk en gezien. En ja, doordat er veel publiciteit wordt gegeven aan dit weekend... Ja, gaan steeds meer mensen natuurlijk kijken. Zo werkt dat natuurlijk ook hè? Ja, wat een succesnummer, hè, die ooievaar? Ja, leuk hè. Ja, ik word altijd helemaal blij van ooievaars. Ze zitten bij mij hier in het dorp ook. En elke dag als ik ze zie denk, ik, oh wat leuk. De mooie vogels. Ja, maar het is ook al bijna een beetje. Als je er eentje ziet, denk je, oh, heb je er weer één? Ik weet niet, toen ik klein was, toen, je, leg, ik nou, toen niet viel ik van mijn vogels, fiets hoor. als ik een ooievaar zag. Ik heb zelf met een mus af en toe denk ik: oh, leuke mus. Nou, je ziet tegenwoordig bijna meer ooievaars dan Mussen. Nou, oh, dan overdrijf je. Ja, dat wel. is waar. Nou, laten we maar, <lacht> snel, laten we maar snel afronden. Uh, Arda, heel hartelijk bedankt. Ja, en vooral dus, ik hoop dat mensen nog heel veel doorgeven. Vandaag. En vooral in die IJsselstreek, hè? Nou ja, maar overal natuurlijk, maar vooral de IJsselstreek. En als mensen echt zeggen van, nou, ik vind het leuk om Ooyefuis te zien. Bij, in Den Haag, bij Huis ten Bosch zijn, zitten er vrij veel. En dus in uh, Meppel en in Akmarijp, ook bij de station. Lelystad, ook bekende plek. Oké. Okay. Arne van der Lee, van Stoerik, heel hartelijk bedankt. En voor ja. meer informatie over de ooievaarstelling uh, kunt u naar onze website vroegevogels.varen.nl. Elisabeth Heinen speelde de tweede harpetude van de Duitse harpvirtuoos en componist Wilhelm Posse. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Deze week extreem veel vroege vogels op de Venolijn. U kent het nummer onderhand, neem ik aan. Maar ik ga het toch nog een keertje noemen: 035 6711 338. Luister naar wat er zoal binnenkwam op ons antwoordapparaat. Met van der Horst, uit Amersfoort. Vanochtend vroeg zong de zanglijster op zijn leven vanaf ving, En aan de voorzijde van de woning bloeide spontaan een gele roos. Nog nooit eerder vertoond. Loes van de Poel, Huizen. Vandaag vonden wij bij ons klappel, extra onderzoek... een vrij verse gespitste, levendbarende hagedis. Goedemorgen, Jan Krom Goor. Gisterenochtend, maandag de eerste horen, zijn liedje horen zingen. Goedemorgen met Hedwig Duinem uit Utrecht. Net op weg naar uh, Station Springweg in Utrecht, uurtje of half negen... hoorde ik vanuit een uh, mooie binnenstadstuin de eerste heggen zingen. Met mevrouw Boon uit goede reden. Vanochtend maakte ik een rondgang door de tuin om even te kijken naar alles wat er bloeit. De krokusjes, de sneeuwklokjes, de winteraconietjes, de toverhazelaar, de riemus en nog een bloeiende magriet. En toen ontdekte ik het volgende bloeiende plantje, namelijk de eerste bloeiende Maartse viooltje. Met Frau Terveribrodis in de beeld. Het leek wel lente in het pandbos te zijn. Daar hoorde ik het eerste geroffel van de grote bonte specht. Met Inskje Jansen. Afgelopen zondag kwam ik langs de kruising van de Vinkenstraat en de Nachtegaalstraat van de Oosterparkwijk in Groningen. Daar zag ik een groep vrolijk gekleurde putters rondvliegen en rondhippen. Een leuke verrassing. Goedemorgen met uh, Henk van der Kwaak van Volkstuin Ter Weer in Wassenaar. In gewone winters ga ik voor de kruiden even de diepvrieskist in. Maar op 12 januari 2012 loop ik op mijn tuin verse dillen te plukken. Maar wel met het idee, wanneer mogen die schaatsen nou eens een keer uit het vet? en allemaal... zopie met dillen dan. Ja, ja. Blijf bellen naar 035-6711-338. Er komen mooie tijden aan. En dat begint uh, al volgende week. Dan organiseert Vogelbescherming Nederland... de jaarlijkse tuinvogeltelling strooi nu alvast voer in uw tuin. Lok de koolpimpelstaart en kuifmezen en andere mezen naar uw tuin. En volgende week tellen. En? Ja, niet alleen tellen, maar ook... Uh fotograferen. Volgende week zenden we namelijk uit vanuit het zenuwcentrum van de vogeltelling in Zeist, bij Vogelbescherming. En de inzenders van de mooiste tuinvogelfoto's mogen daarbij zijn. U kunt nu nog foto's insturen. Kijk voor onze website voor meer details, vogelvogels.vara.nl. Wij gaan nog luisteren naar een klein stukje uit het concerto in d van de Duitse componist Johan Friedrich Vasch. Het is een uitvoering door het Ensemble Il Gardellino.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 In de buurt van de Overijsselse plaats Hardenberg is een man overleden door een aanrijding met een politieauto. De politie was op de N34 op weg naar Koevorden na een melding over ongeregeldheden in een café. Klotseling stak een man van de 21 de weg over en werd aangereden. De man overleed ter plaatse. In Kazachstan kunnen de mensen vandaag voor het eerst kiezen tussen twee partijen. Het autoritaire bewind van president Nazarbayev staat voor het eerst toe... dat ook een andere partij meedoet aan de parlementsverkiezingen. Kazachstan was tot nu toe een eenpartijstaat... maar president Nazarbayev zegt dat hij meer democratie in zijn land wil. De Popprijs 2011 is gewonnen door de Amsterdamse rapgroep De Jeugd van Tegenwoordig. De groep brak in 2005 door met het liedje Wat gebeurt en werd vooral bekend door teksten met onbestaande woorden, zoals Intergalactisch en Schenkies. De jury noemt ze een zeldzaam aanstekelijk viertal. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Online. Vanochtend is er veel bewolking en lokaal komt nevel of mist voor. In de loop van de ochtend breekt in het zuiden geleidelijk de zon door. In het noorden blijft het bewolkt. Vanmiddag wordt ook in de rest van het land de bewolking dunner en is de zon vaker te zien. Bij een zwakke, matige oostenwind wordt het maximaal 4 graden. Vanavond en vannacht koelt het stevig af en gaat het in een groot deel van het land vriezen. Morgen wordt een zonnige dag met temperaturen tussen de 2 graden in het oosten en 4 in het westen. Ook dinsdag nog wat zon, maar dinsdagmiddag volgt vanuit het westen meer bewolking. Vanaf woensdag bepaalt bewolking het weerbeeld en neemt de wisselvalligheid toe. Met gemiddeld 7 graden is het dan wel een stuk zachter.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 En nou is hij gevangen. Ja, dat is wel weer jammer. En dan wordt hij uitgezet. Um, het, klaart ook al, het wordt ook al licht hier in uh, Schravenland. Het uh, trekt een beetje op. Het is wel koud hier, want we zitten in zo'n prieel een houten prieel midden in het bos. Hier op het landgoed in Schravenland. En het uh, trekt. Uh, het trekt koud of vandaag. Ja, het is uh, bittere koud. <laughs> het is iets na half negen. Het rad der columnisten is geolied en we geven er een flinke zwengel aan om uit te komen bij. Nelke Noordervliet. Ik was even bang dat Henk Westbroek was, maar het viel mee. Stop, Nelleke. Nelleke Noordervliet is schrijfster en columniste. Onder andere bij Trouw, een OVT-programma dat altijd na ons komt. Dit najaar verschijnt haar bundel Schatplicht. Een verzameling essays, lezingen en gastcollege's die Noordervliet, Noordervliet de afgelopen jaren schreef. Voor vroege vogels buigt ze zich over een kwestie... die deze week ook Georgina Verbaan en Arie Boomsma bezighield. Arie wandelt op tv namelijk rond in een bondjasje... en daar is dierenvriendin Georgina woest over. Maar volgens Ari is de jas gemaakt van goed bond. De huid van overtollige coyotes. Ook Nelleke Noordervliet kijkt met gemengde gevoelens... naar de zogenoemde jas. De burgemeester van West Hollywood heeft de verkoop van Bond verboden. Nu is de temperatuur al daar gemiddeld in het jaar niet zodanig... dat met het verbod een dreun wordt uitgedeeld aan arme koukleumen. Maar Bond als garnering en luxe product was toch in trek. Het is nu eenmaal een plekje op aarde waar mensen zichzelf weinig ontzeggen. Een boetiekhoudster sprak van een zwarte dag voor haar handel. De burgemeester hield dapper vol... Na Nederland, waar bontjassen al sinds jaar en dag worden beklad of bezongen met de Evergreen, daar heb je weer zo'n tweedehands jas... is nu Hollywood een enclave waar bont uitsluitend bestemd is voor dieren. Een overwinning voor de aceten. Maar toch, een beetje jammer is het wel. Voor de hedonisten. Een hedonist is uit op plezier en gemak. Hij zoekt luxe en bevrediging, liefst nu meteen. Hij heeft een voorkeur voor exquise spijzen. In datzelfde Hollywood werd aan de vooravond van het verbod op foie gras... dan ook flink gehamsterd... en werden plakken ganzenlever tussen hamburgerbroodjes geklemd. De hedonist kleedt zich in zijde en fluweel. Hij is eindeloos toegeeflijk tegenover zichzelf. Verwennen is het hoogste goed. Daarbij heeft hij geen enkele last van wat een ander een geweten noemt. Goed is wat lekker is. De aseed daarentegen doet alles om het zwakke vlees te kastijden. Hij ontzegt zich iedere weelde en verstrekt zichzelf alleen het hoogst noodzakelijke. Daaraan ontleent de aseed een zekere morele superioriteit... Tegenover de gewetenloosheid van de hedonist stelt die superioriteit overigens niet veel voor. De hedonist is totaal ongevoelig voor de puriteinse gelijkhebberij van zijn tegenpool. Alles wat lekker is, alles waar onze natuur naar haakt, wordt getroffen door een verbod. En wanneer iets wordt verboden, ontwikkelen mensen er een vreemde voorkeur voor. Priesters en seks bijvoorbeeld, we weten er alles van. Wat lekker is, is ongezond, het is slecht voor het milieu... en het is zielig voor onze mededieren. Naarmate een maatschappij welvarender is... zien we niet alleen het hedonisme toenemen, maar zeker ook het ascetisme. In vroeger eeuwen waren de bestaande warmtebronnen niet optimaal... en was bond een fantastisch middel om het lichaam te verwarmen. Een mantel van sabelbond was dus een kwestie van zelfbehoud. Daar kon niemand op tegen zijn. Dieren werden geschoten of gehouden voor het vlees, het bond en het leer. De natuur werd ondergeschikt gemaakt aan de noden en behoeften van de mens. In modernere samenlevingen werden de alternatieven uitgebreid. Bond was niet meer het enige middel om warm te blijven. Een tijd lang was het alleen nog een statussymbool. Mijn moeder heeft haar leven lang verlangd naar een bondjas... Ze was de koningin te rijk toen ze er een kon aanschaffen... na lang te hebben gespaard. Een Perzianer padjas met een kraag van nerds en een hoed van nerds Door een zeevarende oom goedkoop uit Griekenland meegebracht. En mijn oud-tante Ko had heel vroeger een bondje dat op haar hondje leek. Een vos. Op haar linkerboezem hing een verneindig kopje met zwarte kraaloogjes. Op haar rechterboezem... Bungelde de pootjes, het rode lijf lag als een warme kraag om haar nek, het toppunt van chic. Ik draag geen bond, uiteraard niet. En ik kijk neer op de Italiaanse vrouwen met hun enorme soepele bondmantels, licht en toch warm. Mijn misprijzen is echter gemengd met afgunst, ik moet het hen toegeven. Als je zo'n geurig, warm en donzig ding omslaat en de zachte haartjes strelen je huid, de warmte waarin je je bevindt ademt en koestert, dan is dat nepbondje voor mij toch maar een treurig surrogaat. Richter van der Meer en Sibe Henstra speelden het eerste deel, het Allegro, uit de sonate in E-Groot. van de Duitse componist Georg Philipp Telemann. En wij duiken even ons geluidenarchief in. Ruisend riet, kwakende kikkers. Tot het eind van deze maand kunt u nog uw stem uitbrengen... op onze Natuurgeluiden Top 40. En daarom laten we ook elke week een geluidenman of vrouw aan het woord. En dat is deze week Wil Heemskerk. Wil komt al meer dan 30 jaar in de Amsterdamse waterleiding Duinen... omdat het er zo stil is en omdat er veel te horen is. Zoveel dat hij inmiddels bijna drie cd's op zijn naam heeft staan... met geluiden uit de duinen. Een van zijn mooiste opnames is het geluid van het blaffend ree aan zinnet Paramore. Laat hij zien waar hij dat opgenomen heeft. Dit vind ik altijd een mooi stuk, zo heel ochtends vroeg. Als die zang begint, met zanglijsten Merel. boomklevers die op keer gaan. Maar die zanglijsten Merel dat is meestal de dus vroegste. Die, die openen de dag, zeg maar. Zeggen die blaffende ree. Heb je die ook hier gehoord? Ja, nou, eentje verderop, een naaldbos Ik ging die behoorlijk, was in, dan om in juni, juli. Dat is een beetje zo'n uh, bronsperiode. Ging ging niet heftig te keer. het leuke was, hij had me niet in de gaten en ik kon vrij dicht benaderen. Ik heb hem niet gezien, want het, het is nogal glooiend, dat, uh, dat duin daar. Met, en dan, ja, ik had natuurlijk de, die naaldbomen mee, die stonden ook uh, voor me. Maar je hoorde ook dat, dat bos, dat, dat galmen... Een prachtige sfeer ook. Wat ja. hoor je die wind goed, hè, ja, de bomen? Is mooi. Ja, mooi. Het, het mooie is ook altijd de takken kraken. Dat is dan een beetje een meewerkt. Heb je dat ook, dat geluid? Krakende takken? Nee, nee die heb ik niet. In januari een beetje saaie maand, qua natuurgeluid. Ja, nu zonder vorst weer zeker. Anders had je hier de, de wilde zwanen. Kijk, hoe warm staartmeester waarschijnlijk. Ja, ja. Die, die wilde zwanen, die zijn er, maar die vries niet, dus ze komen niet uit, zeg maar, een Noorwegen of Zweden. Maar dat is ook een leuk geluid, een trompetter, daar heb ik zo'n opname van, dan zie je ze knikken, ze zwemmen in het water, ze knikken en dan een geluidje erbij, een trompetter erbij, Dat wordt steeds heftiger, tot het laatste moment van slaan ze die vleugels uit en ze moeten er dan nog even bijlopen, want ze zijn vrij zwaar die vogels. Dan hoor je het geklapper van die voeten op het water. En dan vliegen ze weg. Dat vind ik wel heel, heel apart. Het lijkt bijna een hoorspel, zoals jij het beschrijft. <laughs> ja, het is een heel leuk uh, klankbeeld. Nou, we komen hier in wat meer open gebied, hè? Ja, hier, kijken we kunnen hier wat naar kijken het naaldbod. En dan, dan heb je hier ook weer andere geluiden? Ja, hier de boomlevering bijvoorbeeld. Hier, uh, hmm. als die. Uh, ja, die vindt er ook op. Het kan in februari al op zang zijn, dus dat is jaar ook. Nou, dat is prachtig dat hangt in, in de lucht. En je kan hier natuurlijk ook doorlopen naar de zee, hè? Als je helemaal hier zo die vier kilometers aflegt naar de zee... Ja, dan kom ik naar de zeereep. Dat ja. eens ze me braam, uh, braamstruiken, zeg maar. En dan daarna kom je dan uh, bij de zee terecht. En dat is weer een ander geluid. Dat is weer, dan ja, heb ik ook wat opnames gemaakt, ja. De branding? De branding met de meeuwen en de ja. sterns, de grote sterns. komt dan in de volgende serie, ja. komt dat uit. En dit is dan dat, dat, dat, dat, waar die uh, ree zat. Dit dennenbosje? Ja, dit, dit bos. je ziet je dat gloeiende. Dat, daar zat die ree achter. maakt een uh, heftig klaffend geluid. Ja. Bronsperiode. Uh -huh. Juni, juli. Zullen we er even ja. heen gaan? Ja, wel leuk ook. Ik vind dat naaldbomengeluid ook altijd weer ja. apart. Hé, hey, trilt. Maar je hoort hier niet, die, die naaldenhooi hoor als het ware, zingen. En als je nou hier zou staan ergens met je microfoon... dan zou je daar zomaar ineens een ree kunnen zien bijvoorbeeld. Ja, dan, he, dat kan. Dat kan je, ja. Kan je ontmoeten. Ja, dat, dat zijn natuurlijk schitterende momenten. Ja. Maar je hoort het al, dit geeft al sfeer. Het ja. is bepaalde spanningen. Ja. Maar vertel dan eens wat over die blaffende ree. Waarom, waarom is dat zo mooi geluid? Ja, want ja, waarom? Ja, vreemd, mysterieus ook. Ja. En hij klinkt dan ook mooi tussen die bomen. Het echoed. En dan krijg je weer antwoord van een andere ree in de verte. Dat vind ik ook heel, heel bijzonder. En dat ging nou ja, een, een kwartier door. De opname heb ik nooit, nooit meer zo kunnen maken als toen. Uh, die koester ik wel. Dat is wel één van de mooiste sfeer nou, dan, dan is dat die brons. En in december, heet die na brons, nog zo'n kleine periode. Vooral als het, dat het vrouwtje niet goed gedekt is, niet, niet vruchtbaar is... dus het eitje is niet ontwikkeld, dan is daar een herkansing. Is dat wel uh, een embryo geworden... Dan, dan stopt dat zeg maar, van juli tot december. Stopt die groen. Dat is heel gek. het gaat een soort winterslaan. En daarna december gaat dat weer verder. Want in mei, als dat jong komt... moet het in optimale omstandigheden daar komen. Dus dan moet dat voldoende voedsel daar zijn. Mm. En dat, is, dat is wonderlijk. Maar dat ook weer dat daarbij. Hoe dat werkt? Ja, hè? schitterend. Ja. Hoe, hoe kan dat ontstaan? En ja, en dan raak je echt ja. onder de indruk. Dan word je verliefd op die duinen. Dat ben je al 30 jaar, volgens mij. Ja. Zullen we even verder gaan? Ja, oké. Okay. Moet het bosje weer uit? Of, ja, dat kunnen we daar. Okay. Ja. Kies op natuurgeluidentop40.nl. en stem op het ree of de wilde zwaan... of op een van die andere 64 bijzondere natuurgeluiden. Een kip kan jij ook heel goed, toch? <lacht> <lacht> maar ik weet niet of die ertussen staat. Muziek van Van Frederik Chopin hoorde u de wals nummer 18 in S-Groot. Zo, dat was kort. Ja, ik dacht, dan kan jij snel verder. Dat ga ik snel doen. Twee maanden geleden gingen we met de IVN-natuurgids Jan Westera in zijn natuurkoffer langs een verzorgingstehuis. In zijn herfstkoffer allerlei spullen uit de natuur. En wij vonden het zo'n leuk initiatief. We waren vooral ook benieuwd naar wat er volgens u als luisteraar nou in zo'n natuurkoffer zou moeten zitten een, een soort van ja vroege vogels natuurkoffer eigenlijk de koffer staat hier op tafel daar gaan we het zo oh, ik doe hem vast open dan hoeven we dat zo tijdens het interview niet meer te doen Jan Westera goedemorgen goedemorgen ja uh, nog heel even kort hè wat is die natuurkoffer nou nog maar weer de natuurkoffer is eigenlijk uh, een, een koffer voor mensen in verpleegverzorging die niet meer zelfstandig naar buiten kunnen om te proberen om uh, mensen in de verzorgingstehuizen de natuur weer te laten beleven. Door voelen, proeven. Uh, ja, gewoon, gewoon een natuurbeleving binnen in het huis te maken. U mag proberen in de microfoon te sorry. spreken. Ja, sorry, ja. En u gaat langs die verzorgingstehuizen met uw koffer, hè? Nou, ik niet alleen. Uh, we hebben in, in IVN Zwolle heb ik de, een werkgroep van vier mensen op het moment. En uh, dat is in Zwolle zo'n succes geworden... dat uh, wij daar alle, bijna alle verzorgingstehuizen uh, bezoeken... Maar landelijk heeft het ook aandacht gekregen. We hebben via de landelijke IVN hebben we zo'n ja, meer dan 100 koffers dus door het land uitgezet. En in elke provincie zitten twee, drie IVN-afdelingen die daarmee werken. Ja. En dan dus... hadden wij in de reportage zijn de herfstkoffer. Maar ja, u heeft toch? nu een winterkoffer bij, toch? Ik heb you, toch? nu de winterkoffer meegenomen. Het is, uh, ja, er zitten sneeuwballen en, uh, bij... en uh, zo. Wat zit, er, wat zit erin? <laughs> ja, nou, er zitten uh, heel veel foto's, dus maak ik gebruik van. Mm -hmm. uh, zoals nu kun je niet echt de winterdingen meer naar binnen nemen. maar ik nu wel meer naar binnen nemen. Ik heb vorige week nog een... Uh, ben een bezoek gebracht aan een verzorgingshuis. Maar dan neem ik heel veel dingen wat nu bloeit. Zeg maar de, de elzerproppen en de, Elsa, uh, ja, de snortenbelletjes noemen we dat van vroeger. En de hazelaar enzovoort. Neem allemaal dingen mee naar binnen vanuit de natuur. Maar in de koffer zitten hoofdzakelijk foto's en dingen wat niet, uh, niet kunnen bederven. Ja, dus dat mensen ja. daar weer hun eigen verhalen bij, bij, ja. bij kunnen, kunnen maken. Ja. Nou, we gaan nu naar die, die, die vroege vogelsnatuurkoffer dan. Ik zei het al even, hij staat hier op tafel en... Ik kijk hoor, in ik deze koffer. Ik ben benieuwd. Ja, ik klap hem nu open en u kunt het nog steeds niet zien wat nee, erin zie zit. Of die, die klep zit ervoor. Ja. Want de luisteraar heeft mogen bepalen, mogen kiezen wat, wat zij nou in die koffer uh, ja. uh, willen hebben, zeg. Wil hebben ja. Ja. Hij, is, hij is goed en gevuld. Hij is goed gevuld, inderdaad. Kunt u hem vast benoemen, een aantal dingen die u ziet liggen? Ik zie uh, riet, uh, veren, uh, ja, takken en, en schelpen, ja, bladeren en ja, een heleboel. Ja. Onder andere een aantal voorwerpen ja, die door, inderdaad door onze luisteraars aan zijn voorgesteld. Onder andere door Pauline Stap. Laten we heel even kort luisteren wat zij erover te zeggen heeft. Ik zou in de natuurkoffer een hele mooie zwanenveer willen stoppen. En uh, dat zijn deze. Die zwanenveren die zijn echt heel bijzonder. Die hebben een bijzondere gevoelswaarde. En ik denk dat dat juist heel belangrijk is, voor, uh, met name ook voor oudere mensen. Het is uh, zacht en het is, het is stevig. En ze zijn gewoon heel mooi, die zwanenveren. Ik pak, ik pak het verkeerde veer. Er is een zwaneveer van bijna anderhalve meter... en die koffer is niet... <laughs> ik, een, een ik pak een kippenveertje ja. zo eruit. Ja, ik was iets. <laughs> ja, een zwanenveer. Er ja, zijn er over veren een heleboel dingen te vertellen. Uh, ja, in, uh, het is net de klittenband, zo zit het aan elkaar. Je ziet ook wat het poetsen... en dan poetsen ze de veren aan elkaar om goed te kunnen vliegen. En daar kun je de mensen eigenlijk ook in, in verzorging te mee laten zien. En, en hun... mensen mogen voelen, mogen vasthouden. Ja. Er komt ook veel los van vroeger dan, hè? Er van, komt een hele, van mensen. hele veel herinnering naar boven van, van vroeger. En uh, ja, soms hele leuke dingen, ook minder leuke dingen, heel persoonlijke dingen. Maar uh, de mensen beleven het weer en, en ze kunnen hun verhaal kwijt. Uh, ja, jullie hebben straks uh, een stukje over gezondheid en natuur. Ja. Ik heb hier ook onderzoek ook wel nagedaan en, en nagevraagd, maar... Het effect uh, is, ja, de natuur is heel helend, uh, genezend. En ja. dat merk je ook bij deze mensen. Ja. Ja. Dus ja. u ja, bent behalve eens... uh, natuurgids ook een beetje psycholoog als u bij die mensen no. uh, staat? Ja, <laughs> dat vind ik te veel gezegd. Maar uh, ja, dit is gewoon het uh, ja, liefde geboren. We ja. kijken uh, even wat, in de koffer. Ja, kunt u nog eens wat spullen uit de koffer pakken? kijken wat er nog meer in, in zit. Dan kunnen we ook een beetje duiden wat, wat, wat het idee... U, u mag zelf graaien, uh, hoor. Ga vooral uh, uw gang. ja. ja. Stenen bijvoorbeeld. Stenen, ja, dat is. Dat was een, een suggestie van. Uh, en, en dit, was, dit was een suggestie van een luisteraar Tineke Hofman-Winkels. En zij, uh, zij vindt dat stenen vooral de kracht van de elementen laten zien. Wat natuurlijk wel heel mooi symbolisch is. Ja, zie je ziet ook dat er helemaal uh, rond is gesleten in de rivieren. Uh, Paul de Leeuw heeft daar een prachtig liedje over zo. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. En, ja, je kunt daar een heleboel uithalen. Ja. Levenswijze levenswijsheid, alles. Even en we kijken. zien ook Takken. een stokken met een mooie barst, met kosmos erop. En ja, dit is de elementen wat je kunt voelen. Ik neem ook vaak dingen mee en haal ook wel eens een barst los... dat er ook wel eens diertjes en insecten en de onder zitten en dergelijke. Ja. ja, dan zitten er ook nog wat eikeltjes of dat. wat... Uh, of wilde kastanjes uh, zitten ertussen. Mm -hmm. uh, Georgina Hermans, die had het idee... Die, die, die beschreef ons ook van vaak... was ik met mijn demente moeder het bos ingewandeld... en die zag overal eikeltjes en zwammen en paddenstoeltjes... en die raapte dat dan allemaal op, deed het in de zakken... en ja. thuis haalden we dan die zakken leeg... en kwamen dan de verhalen... en maakten we daar een mooie herfstschaal uh, van. En sommige eikeltjes stopten ze tussen de planten in een pot... en zo kweekte ze haar eigen eikenbomen. Ja. ja, daar gaan we in de herfst gaan we ook meestal met de eikeltjes op aan het werk... Poppetjes poppetjes maken of, of een tonnetje of wat ook. Dat heb ik me niet in de laatste uitzending ook gedaan. Ja. En uh, ja, heel bijzonder. Afgelopen week heb ik nog toevallig nog gehad over de tamme kastanjes... met mensen die, vooral in de oorlog, werd die ook uh, gebruikt en gegeten... als een soort puree, die tamme kastanjes. En, en dat, u ligt er uh, onder in de ja. koffer, meneer Westerij, iets heel bijzonders. Maar dat mag u zelf even pakken, als zo. u zo vriendelijk wilt zijn. Want wij doen de boel een beetje opzij... En dan mag je even voorlezen wat er erop is, staat, want u heeft een lijstje in uw hand. En daar word, zit iets even, in. Even stil van. Uh, dit is een, een lijstje. En daar staat uh, vroege vogels Ereprees. Jan Westera, 15 januari 2012, de natuurkoffer. Ja, Met... wij vinden uw initiatief, die natuurkoffer, zo, wij vonden het zo mooi. We vonden uw verhaal mooi, We vinden het resultaat mooi. En we vinden het zo mooi dat iemand als u zo'n initiatief heeft. En daarom krijgt u van ons de, de Vroege Vogels Ereprijs. Die reiken wij altijd één keer in de zoveel tijd uit... aan iemand die op een bijzondere manier ja, bijdraagt... aan natuurbeleving in Nederland. Ja, ik ben je diep uh, ontroerd. Ik zie het daar nu, ja. Ja. <laughs> ja, ik had het niet verwacht. Ik, ik, ik begreep zelf, Ja, ik, ik doe dit met, met liefde. Dit is... Uh... Maar het, dat het zo'n impact heeft op de mensen, dat verbaast mij nog elke keer. Ja. En uh, ja, daar ben ik elke keer nog stil van. En ja, de mensen soms uh, gewoon een, een glimlach in de ogen hebben waar ik het voor doe. En daar doe ik het hele voor. Ja. Ja. Nou, u doet het met liefde en het wordt gewaardeerd. Ja. Nog even heel kort, heeft u nou nog, want u, we beschreven al je van ieder seizoen een koffer. Heeft u nou nog wensen? Bent u nou nog op zoek naar dingen voor die koffer waarvan u zegt dat zou ik nog wel eens te pakken willen krijgen? Om in die koffer te stoppen? Nou ja, we zijn landelijk. Zijn we nu bezig om de, de zaak helemaal te evalueren. En uh, we ze hebben ook een paar uh, terugkomdagen gehad voor, voor mensen uit het land die ermee werken. En er komen ook een heleboel ideeën. Naar. En we gaan dat uh, volgende maand met twee. IVN-consulentschappen gaan we daar verder uitwerken. Wat we daar nou, als als u nou nog wensen heeft, dan geeft ja, u dat daar, aan ons door... Ja, en dan zetten wij dat op de site. Ja, dan geven wij dat door. Dat kunt u dan vinden op vroegevogels.vara.nl. Meneer westra heel erg bedankt voor uw komst. Bedankt voor de natuurkoffers. Gefeliciteerd met uw prijs. En dat u maar veel uh, glimlachen nog op gezicht van vele mensen mag brengen. Dank u wel. Ja, dank, ja, ja, dank. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Daar ik je voorstellen, heer Walter Zuskind. Walter Zuskind, held of opportunist. Waarom heb je deze pokobaan aangenomen? 200 jaar majesteitsschennis. En weet u wat zo fijn is? De gewone volksmensen doen het ook. En het staatsbezoek. Flankerende diademen en schitterende robes in Buckingham Palace. OVT, Radio 1, straks om 10 uur. Het nieuws van alle kanten.